Alibaba en de veertig rovers Lang geleden leefden in een stad in Perzië twee broers, Cassim en Alibaba. Kassim trouwde de dochter van een rijke koopman en die kreeg een goed voorziene winkel en vele andere bezittingen. Hij was daardoor een man van aanzien geworden in de stad. Alibaba trouwde daarentegen de dochter van een arme man. Om te leven verkocht hij hout dat hij in de bergen moest halen met ezeltjes. Op een dag was hij op de terugweg met zwaar beladen ezeltjes, toen hij in de verte een stofwolk zag, die snel naderbij kwam. Hé, nee, wat krijgen we nou? Ik zie wapens en harnassen blinken. Dat zouden toch geen rovers zijn? Ach nee, die heb ik hier nog nooit gezien. Maar ja, je weet maar nooit, ik, uh, ik moet toch het zekere voor het onzekere kiezen? Uh, hup, ezeltjes, uh, gaan jullie maar een eindje wandelen, hè? En hij liet de ezels los en klauterde zelf in een boom om zich te verbergen. De boom stond vlak tegenover een rotswand. Daar kwamen de ruiters aan. Eén, twee, drie, vier, hemel, helemaal. het zijn er wel veertig. Ik, ik vertrouw dat zaakje niet. Zo te zien zijn het inderdaad rovers. En dat was ook zo. Ze allemaal volle zadeltassen bij zich, en Ali zag, dat die erg zwaar waren. Daar zal wel uh, goud en zilver in zitten. Eén van de rovers, kennelijk de hoofdman, liep naar de rotswand en de anderen volgden. Voor de wand bleef hij stilstaan. Ali luisterde gespannen. ''Sesam, open u!'' En in de rotstand ging ineens een deur open, die niemand had kunnen ontdekken, als hij tenminste niet wist waar hij was. Eén voor één gingen de rovers naar binnen en bleven lange tijd weg. Eindelijk ging de deur opnieuw open en kwamen ze allemaal weer naar buiten met lege zadeltassen. Toen de laatste rover buiten stond, zei de hoofdman, ''Sesam, sluit u!'' En de deur sloot vanzelf. Daarna reden de rovers weg in de richting waarvan ze waren gekomen. Ali wachtte nog even, liet zich toen uit de boom zakken en liep naar de plek waar de deur zat. Hij was nieuwsgierig naar wat zich daarachter bevond, maar hij twijfelde of hij het wel zou waag om naar binnen te gaan. Ten slotte wond zijn nieuwsgierigheid het en hij sprak. Sesam... Open nu. En ja, de deur sprong onmiddellijk open. Ali ging naar binnen, en wat hij daar aantrof, had hij in zijn stoutste dromen niet kunnen vermoeden. Een hal vol met de kostbaarste juwelen, goud en zilver, alles glinsterde hem toe, alsof het wilde zeggen, pak me maar. Die verleiding kon hij niet weerstaan, en hij nam de zak met goud en sleepte ze de grot uit, zoveel als zijn ezels maar konden dragen. Toen hij genoeg naar buiten had gebracht, vloot hij zijn ezeltjes, beladen ze met de zakken, en ging haastig naar huis, en thuis aangekomen, droeg hij de zakken snel naar binnen. Wat? Oh, dat is goud. Maar man toch, je bent toch niet op het dievenpad geweest? Nee, rustig maar, vrouwtje, ik ben geen dief. Dat geld heb ik een stel rovers afhandig gemaakt. En Ali vertelde het hele verhaal, en zijn vrouw straalde van vreugde en wilde gaan tellen hoeveel het was. Ik, ik zal een, een schepel gaan lenen bij Kassim. De vrouw ging naar het huis van Kassim, maar Kassim zelf was niet thuis, dus vroeg ze diensvrouw om de schepel. Waarom zou zij nou een schepel nodig hebben? Zoveel geld hebben ze niet, dat ze het moeten tellen. Hm. Ik zal een list uithalen. De vrouw van Kassim deed een beetje was op de bodem en gaf hem toen aan de schoonzuster, die er bedankte, en snel naar huis liep. Daar begon ze alles te wegen, en ze was erg tevreden over het aantal schepels. Ze bracht de schepel terug en merkte in de opwinding niet, dat er een goudstuk in de bodem was blijven kleven. —Hier, schoonzuster, hier, hier is je schepel, en dank je nog wel voor het lenen. —Geen dank, hoor, ik heb het graag gedaan. De vrouw van Ali Baba was nog niet weg, of haar schoonzuster keek op de bodem van de schepel en ontdekte het goudstuk. Wel heb je ooit, zegt Kasim, Kasim, maar als jij soms denkt dat je rijk bent, nou, <laughs> vergeet het maar, jouw broer is duizendmaal rijker dan jij, die weegt zijn geld met een schepel. Hoe weet je dat, hoe kom je daarbij? Hier, kijk maar eens hier. En ze liet de schepel zien met het goudstuk op de bodem, en vertelde de list die ze had verzonnen. Dit verbaasde Kassim zeer, en meteen begaf hij zich naar het huis van Ali Baba, om persoonlijk te vernemen of dat waar was. En uh, Ali Baba, jij doet of je arm bent en gedraagt je als een bedelaar, maar in werkelijkheid bezit je zoveel, dat je een schepel nodig hebt om het te tellen. Hoe zit dat? Uh, wat bedoel je, broeder? Verklaar je nader? —Ja, uh, jij weet best wat ik bedoel. Dit goudstuk heeft mijn vrouw gisteren op de bodem van de schepel gevonden die ze jou heeft uitgeleend. Hoeveel heb je van die goudstukken? Hij hield Ali Baba de munt voor ogen. Ali Baba begreep nu dat het geen zin had er omheen te draaien en hij vertelde zijn broer wat er was gebeurd. Maar uh, je moet het geheim houden hoor. Uh, ik zal je de helft van de schat geven als je het maar geheim houdt. hè? Je hebt me nog niet verteld waar de schat ligt. Ik wil er zelf heen gaan en nemen wat ik wil hebben. Toen vertelde Ali... Alles. Nadat Kassim dat had gehoord, haastte hij zich naar huis, ruste tien muilezels uit en ging op weg, want hij wilde Ali voor zijn. Toen hij bij de rots aankwam, riep hij: Sesam, open nu! En de deur ging wijd open. Kassim trad binnen, en achter hem viel de deur dicht. Hij begon de zakken goud en sieraden naar de deur te slepen zo snel als hij maar kon. En toen hij zoveel bijeen had, als de dieren konden dragen, wilde hij weer naar buiten, maar... Wat was dat? Hij kon zich de toverformule niet meer herinneren, door de opwinding. Hij probeerde allemaal spreuken. —Sisan, <tieden> <tieden> ga open, u. open nu, open uh, uh, opende, opende, de, maar, maar het lukte er niet, wanhopig ging hij zitten en trachtte zijn hersenen op orde te brengen. Toen dat niet ging, begon hij in paniek heen en weer te rennen, totdat hij ineens hoefgetrappel hoorde. Dat moeten de rovers zijn. Nou ben ik erbij. Ik kan er niet uit. Ik kan alleen nog proberen heel hard weg te rennen, zodra ze de deur hebben opengemaakt. Inmiddels hadden de rovers de grot bereikt en zagen de muilezels daar staan. Ze verjoegen de beesten en probeerden de eigenaar te zoeken, niet wetend dat die in de grot zat. De hoofdman liep met enkele andere rovers naar de deur om de buit binnen te brengen van hun overval van die morgen. Hij sprak het woord. Sesam, open u! De deur sprong open en onmiddellijk stoof Cassin naar buiten, liep de hoofdman omver, schoof de tweede rover opzij, maar belandde toen bij de rest van de rovers, die hem te veel was. Hij werd gedood door een zwaard van een van hen. De rovers begrepen echter niet hoe deze man hun grot binnen was gekomen, en om er zeker van te zijn dat er niet nog iemand binnen kon komen, besloten ze hem te vieren delen en bij de ingang te hangen, zodat ieder ander voor goed zou worden afgeschrikt. Daarna reden ze weg. Intussen begon de vrouw van Cassim zich ongerust te maken omdat haar man zo lang wegbleef. Het was al lang donker en nog was hij niet terug. Ze ging naar Ali Baba. Je broer is naar het bos gegaan, lieve zwager. En nou is het donker, en die is nog niet terug. Maak je niet ongerust, die komt beslist pas tegen middernacht, opdat niemand in de stad iets zal merken. Opgelucht ging de vrouw weer naar huis en wachtte op Kasim. Maar toen hij de volgende morgen nog niet was teruggekeerd, ging ze weer naar Ali Baba. Hij is er nog niet, er moet hem iets langs zijn overkomen. Nou, ik zal er zelf op uitgaan om te kijken wat er is. Ali ging op weg, en bij de grot aangekomen zag hij bloedsporen op de grond, en hij vreesde het ergst. Hij liep naar de deur en zei, Sesam, open u! De deur ging open, en toen zag hij wat hij vreesde. Hij wachtte tot het donker was, alvorens de stad binnen te gaan, en toen het zo ver was, ging hij naar het huis van zijn schoonzuster. Morgiana, de slavin van Kassin, deed open. In deze bundel zit het lijk van mijn broer. Moet lijken of hij een natuurlijke dood is gestorven, en we moeten hem met gebruikelijke eerbetoon begraven. Vertel dit aan niemand, hè. Dan breng me nu maar naar je meesteres. Ze bracht hem naar Kasim's vrouw. Wat voor nieuws breng je me? Nou, oh, oh, oh laat maar. Ik zie aan je gezicht dat het niet veel goeds kan zijn. Schoonzuster, ik zal je alles vertellen, maar je moet me beloven het aan niemand te zeggen, zowel in jouw belang als in het mijne. En Ali vertelde haar wat er gebeurd was. Ten slotte zei hij... Ja, ik, ik begrijp dat dit afschuwelijk voor je is, maar er is niets aan te veranderen. Wij moeten ons schikken naar de wil van Allah, maar ik heb een idee, dat je misschien een beetje kan troosten. Ik zal met je trouwen, wanneer je je gestorven echtgenoot genoeg hebt betreurd en herdacht. Je moet alleen wel doen, alsof Kasim een natuurlijke dood is gestorven. Vertrouw op Morgiana, die is wijs en verstandig. En die zou daar een oplossing voor vinden. Ali verliet het huis en even later ook Morgiana, die naar de apotheek ging om een medicijn te halen. Ze vroeg om iets wat alleen bij ernstig zieken nodig was. De volgende dag ging ze weer naar de apotheek en vroeg om een drankje, dat men aan stervenden gewoon was te geven om de laatste uren te verzachten. Niemand verbaasde zich er dan ook over dat op een gegeven moment bekend werd, dat hij was gestorven. Morgiane begaf zich vroeg in de morgen naar een schoenmaker, die op de markt woonde. Hij heette Baba Mustafa. Morgiane hiet hem een goudstuk voor en vroeg, of hij iets voor haar wilde doen. Neem naald en draad mee en volg mee, maar schrik niet, want ik zal je moeten blinddoeken, voor wij op de plaats van bestemming zijn. Moestave ging mee, en die moest de vier delen van Kassim weer aan elkaar naaien. De schoenmaker schrok wel, maar toen hem nog een goudstuk werd beloofd, ging hij aan het werk. In een ombezien was het gedaan. Geblinddoekt verliet hij het huis met Morgiana, en ze leidde hem weg tot bij de markt, zodat hij de weg niet meer terug zou kennen. Toen vond de begrafenis plaats, zoals een echte begrafenis in Perzië was, met klaagvrouwen tot ver in de omtrekte woorden waren. Niet lang daarna verhuisde Ali Baba met zijn vrouw naar het huis van Cassim. De zoon van Ali Baba nam de winkel over, want die was een goed koopman. Maar laten we nu eens kijken hoe het rovers gaat. Dan, nou toen ze op een gegeven moment terugkwamen bij de grot, waren ze zeer verbaasd, dat ze het lijkt niet meer aantroffen, en ze begrepen dat er iemand was geweest, die de toverformule kende... ...om de deur open te doen. We moeten maatregelen nemen, anders wordt binnenkort de hele grot leeggeroofd... ...en zijn we de schat waar we al zo lang voor werken kwijt. En wacht eens, we moeten degene zien te pakken die het lijk heeft weggehaald. Eén van ons moet naar de stad gaan en goed luisteren... ...of hij misschien een aanwijzing kan vinden die ons met de dief brengt. Wanneer die aanwijzing niet juist blijkt te zijn... ...dan zal die moeten sterven. Eén van de rovers kwam naar voren als vrijwilliger... ...en ging op weg naar de stad... Verkleed als koopman. Vroeg in de morgen bereikte hij de markt, waar de enige die al wakker was, de schoenmaker was, die voor zijn huisje zat. Nou, uh, jij moet wel scherpe ogen hebben om in de ochtendschemering het gat van de naald te kunnen vinden. Hm, jij komt zeker niet uit deze stad, anders zou je weten dat ik de scherpste ogen heb van allen. <laughs> Ze vragen mij voor de gekste karweitjes. Laatst nog, ja, je gelooft het niet, laatst moest ik nog een dode in mekaar naaien, in een kamer die, die veel donkerder was. Eh, uh, zeg, vertel me eens wat meer over die dode, zoiets is toch belachelijk, dat kan toch niet? Uh, <laughs> u wil mij te veel weten, dat heb ik wel door, maar dat lukt u toch niet? De rover haalde een groot stuk tevoorschijn. Kun je mij dat huis niet wijzen, waar die man is gestorven? Nee, dat kan ik niet, want ik ben er geblinddoekt heengevoerd en toen ik klaar was op dezelfde wijze terug. Dus ik zal je nooit de weg kunnen wijzen, vriend. Maar je zou het toch kunnen proberen? Dan, uh, dan gaan we samen. Hier, hier heb je nog een goudstuk en laten we dan op weg gaan, hè? Nou, goed dan, maar ik kan u niet beloven dat ik het vind, hoor. Ze gingen op weg. De schoenmaker kreeg de zakdoek van de rover om zijn hoofd. En liet zich leiden. Ja, eens even kijken, hier gingen we geloof ik rechtsaf, en dan links, en weer links. En zo liepen ze door de stad, tot de schoenmaker opeens zei... Ja, wacht eens, hier moet het zo ongeveer zijn. De rover nam snel een krijtje, en zette een kruis op de deur. Daarna gingen ze terug naar de markt, en de rover snel door naar zijn kameraden. Morgiana was echter boodschappen gaan doen... En toen ze terugkwam, ontdekte ze het kruis op de deur. Ze begreep niet waartoe dit diende. Voor alle zekerheid zette ze een kruis op alle deuren in de omgeving en vertelde niemand van het gebeurde. De rovers gingen in kleine groepjes onder leiding van hun kameraad de stad in naar de straat van het huis van Ali Baba. De hoofdman ontdekte dat op elke deur de hele straat een kruis stond getekend. Ik begreep in ieder geval wel dat ons plan op deze manier niet lukt. En wij gaan naar huis. De verspieder moest, zoals de afspraak luidde, vanwege zijn onjuiste aanwijzing sterven. En de hoofdman vond het vreselijk. Ik wil mijn mannen niet verliezen. Ze zijn dapper en koelbloedig. Maar als het om list gaat, dan kan ik het beter zelf doen. Dus ging de hoofdman zelf naar de stad liet zich door baba Mustafa naar het huis brengen, en nam het huis en de straat nauwkeurig in zich op. Daarna ging hij terug naar het bos, riep de rovers bijeen en zei, He Mannen, ik heb een slim plan. Wij kunnen met z'n allen nooit onopvallend dat huis binnenkomen, dus vermom ik mij als koopman in olie, en jullie vervoer ik in oliezakken op muilezels." Enige dagen later was alles geregeld, en de rovers kropen in de zakken en werden op de muilezels geladen. Zo kwamen ze ongemerkt de stad in. De hoofdman klopte s'avonds laat aan bij het huis van Ali Baba. Edele heer, ik heb een lange reis achter de rug, en morgen vroeg wil ik mijn olie op de markt verkopen. Ik wil niet lastig zijn, maar zoudt u mij voor deze nacht onderdak kunnen verschaffen? Natuurlijk kunt u in mijn huis de nacht doorbrengen. Ik zal een maaltijd laten bereiden. Hij liep naar Morgiana toe in de keuken en zei haar goed voor de gast te zorgen. Ze ontdekte dat de olie op was van de lamp. Nergens was meer olie in huis te vinden, hoe ze ook zocht. Ze vroeg Abdallah, de slaaf, om raad. Maak je toch geen zorgen, er is olie genoeg in huis. Ga maar naar de binnenplaats en kijk in de zakken die daar staan. Ze liep met de oliekruik naar de binnenplaats en toen ze bij de eerste zak kwam, dacht de rover die daarin zat, dat het de hoofdman was, en vroeg zachtjes, Is het altijd? Morgiana schrok ontzettend, maar verstandig als ze was, begon ze niet te gillen, zoals anderen waarschijnlijk zouden hebben gedaan. Ze zei met een zware stem, Nee, nog niet, even geduld nog. Ze liep langs de andere zakken en hoorde bij iedere dezelfde vraag, alleen met de laatste zak hoorde ze niets, dus... Dat moest de zak met olie zijn. Ze vulde haar kruik en ging snel terug naar de keuken. Wat moest ze nou doen? Ze begreep dat er meester in gevaar was. Opeens wist ze het. Ze nam een grote ketel, vulde die met olie en zette hem op het vuur. Weldra begon de olie te koken. Met de kokende olie ging ze naar de binnenplaats en goot in iedere zak net zoveel dat de rover daarin gedood zou worden. Daarna ging ze terug naar de keuken en maakte bouillon. Toen ze het eten opdiende, bekeek ze de gast zorgvuldig en zag ze dat hij een dolk onder zijn mantel verscholen had. O, oh, die man wil mijn meester vermoorden. Wat moet ik doen? Ik moet een lest verzinnen om hem die dolk afhandig te maken. Morgiana trok een sierlijk gewaad aan, met een gordel van sieraden, en hing daar een met edelstenen bezette dolk aan. Morgiana vroeg haar meester of ze voor hen mocht dansen. Toe uh, dan maar, laat maar eens zien of je die kunst net zo goed beheerst als de kookkunst. De roverhoofdman was echter helemaal niet zo enthousiast over het idee, want hierdoor kreeg hij geen gelegenheid voor zijn bozaardig plan, maar hij moest doen alsof hij het prachtig vond morgiana danste de ene dans na de andere, en tenslotte begon ze een dans met de flitsende dolk, en aan het einde van die dans greep ze de tamboerijn en ging ermee langs de tafel, alsof ze geld ophaalde. Ali en zijn zoon gooiden er munt in, en toen ze bij de zogenaamde koopman was gekomen, nam hij ook een munt uit zijn zak, maar precies op dat moment stak ze hem met de dolk, die ze in haar andere hand vasthield, midden in het hart. Hij viel dood neer. Morgiana, wa, wa, wat doe je? Ben je gek geworden? Dit, dit is een ramp. Je stort mij en mijn familie in het verderf. Maakt u zich niet ongerust. Ik deed dit om u te redden. Kijk maar wat hij onder zijn mantel heeft zitten. Ze lichtte de mantel een eindje op, zodat de dolk zichtbaar werd, die daar verborgen was. Morgiana, je, je hebt gelijk. Hoe kan ik je danken? Ik wil je mijn zoon tot echtgenoot geven. Zoon, ik hoop dat jij het eens kunt zijn met de wil van je vader. Deze vrouw is de parel aan de kroon van onze familie. De roverhoofdman werd in het geheim begraven en daarna werd er een uitbundige bruiloft gevierd. En zijn zoon werd een gelukkig echtgenoot van de beeldschone Morgiana. Iedereen leefde in rust en vrede. Ali Baba was de enige levende die wist van de verborgen schatten. Hij vertelde het aan zijn zoon en die gaf het weer door aan zijn kinderen en allen beschikten met mate en beheersing over hun vermogen en stonden in hoog aanzien bij zowel arm als rijk in de stad.